Ik zorg ervoor dat ik mijn tijd nu niet verspil. Ik moet dit warme nest verlaten op eigen be Dit is de eerste aflevering van de veertigdelige radioshoopserie... ...Bestemming onbekend, geschreven door Dick Rudder. Heeft u het boek Bestemming onbekend van Joris van der Hoek? Van der Hoek, van der Hoek, van der Hoek. Eens even denken... Ja, wacht, dat is toch net uit, geloof ik? Ja, deze week. Nou, als ik het heb, dan moet het hier ergens liggen bij de nieuwe uitgaven. Even zoeken. Ja, kijk hier, alsjeblieft. Oké, okay, pak u maar in. Hoeveel is het? Uh, 24,90 ja. Heeft u er al meerdere van verkocht? Niet dat ik weet, nee, nee, nee. Uh, kan het in een zakje. En een dubbeltje, alsjeblieft. Merci. Uitgeverij Dankers Rotterdam. Eerste druk, augustus 1993. Reizen is het voorrecht van de nieuwsgierige jongeling. die op zoek is naar het doel van zijn bestaan. Peter Bronner. Verantwoording. Het is een vermoeiende, maar indrukwekkende reis geweest. Een groot avontuur waaraan ik vorig jaar ben begonnen. Met alle mogelijke twijfels van dien. Soms vroeg ik me af of het wel zin had. Nu ik terugkijk, weet ik hoeveel zin het heeft gehad. Mijn twijfels over het nut van mijn zoektocht kwamen alleen maar voor uit angst. Wat en vooral wie zou er in het onbekende op mijn weg komen? Wat zou ik dan moeten doen of zeggen? Thuis in mijn geboorteplaats was het met al mijn onzekerheid veilig. Mensen om me heen die me met raad en daad bijstonden. Zoals mijn moeder die altijd zei... Joris, in het leven moet je het uiteindelijk zelf doen. Maar je hoeft niet alleen te staan. Dat breng je niet op en dat hoeft ook niet. Ze had gelijk. Langzaamaan leerde ik dat je in bepaalde situaties mensen tegenkomt... waarmee je iets moet en ook kunt delen. Achteraf is het niet zo raar dat ik er eerst zoveel moeite mee had. Ik leek immers op mijn vader. Laat me maar even. Er is niets aan de hand. Ik moet alleen rust hebben om erover na te denken. Hij was zo gesloten. Mijn moeder was de enige die hem kon doorgronden... Hij wilde wel wat meer van zichzelf laten zien, maar kon het niet. Ook niet toen het slecht ging met mijn zusje. De scènes die zich in ons huis afspeelden werden op den duur ondraaglijk. Ze kwam het onredelijke verwijten, ook aan zijn adres. Je hebt het verdomme allemaal geweten, maar je hebt je bek gehouden. Je bent een lafaard, gewoon een lafaard. Nou, zo'n vader hoef ik dus niet. Ik zag hem in elkaar kruiken. Ik wist toen nog niet waarom dat me bang maakte. Ik moest kiezen. Voor sommigen was die keuze vanzelfsprekend Je moet het gewoon zien als een avontuur Als je niet gaat zul je dat jezelf altijd kwalijk nemen Doen dus, nu, wegwezen, hey uh, Mr. Ryder. verdie. die zelf alles durfde en mij soms vreselijk naïef vond Mij niet alleen, maar ook Dia Ik denk dat het voor haar nog het allermoeilijkst geweest is dat ik mijn schepen achter me verbrandde. Ze begreep het niet, toen nog niet ik voel onder zonder jou in het klote gat. Laat me dan meegaan. Dan gaan we samen op zoek. Laat me alsjeblieft niet hier alleen achter. Toen ze dat zei, heb ik nog één keer enorm getwijfeld. Ik vroeg me af wat ik haar en eigenlijk ook mezelf aandeed. En mijn ouders. En... Vrouwkje. Ja. Vrouwkje. Ik voelde het als een soort levensstaak om in haar buurt te blijven. Maar ze weigerde mijn hulp. Ze zei maar steeds... Ik geloof in je talent, Joris. Maar ik geloof ook dat er alleen kansen zijn om je talent te ontplooien... als je nu op zoek gaat naar de waarheid. Tot op de dag van vandaag voel ik zo'n bewondering voor haar. Of was het meer? De herinnering kleurt gevoelens soms bonter dan ze in werkelijkheid zijn. Mijn ouders, mijn zusje, Dia, Ferdi, Vrouwtje. Zij waren de mensen in mijn leven in Hogerhout. Daar ben ik geboren en daar heb ik 17 jaar gewoond. Daar begint mijn verhaal op een dag in september, mijn eerste schooldag van het examenjaar. Op die dag begon mijn zoektocht met bestemming onbekend. We hebben Dankers toch niet voor Nederlands? Nou, dat is inderdaad niet te open, Nee, ik geloof het trouwens niet, want hij is dit jaar adjunct geworden. Dan moet hij de hele godskansen dag vergaderen. Ja, Hoi, van de hoek. Hoi, nog bedankt voor je kaart. Ja joh. Nee, je hebt gelijk. Hier staat het. We hebben H. Wie is H? Haringa. De Haring. Hebben jullie nooit gehad? Nee, jij wil dan? Ja, twee jaar. Jullie dus niet? Nee, dankers. En bouwman. Net zo'n ramp. En een paar maanden een een of andere... Hoe heette die ook alweer, Berry? Vogelaar. ...maar die deed in ieder geval heel veel aan literatuur. Dat deed Dankers ook. Ja, zo kon ik het ook. Alle boeken die bij zijn broer werden uitgegeven... ...werden gigantisch gepromoot. Als ze tenminste niet geestelijk vervuilend waren. Hé, hey, broegpiepertje, wil je even uitkijken? Eikeltje. Maar schonde jij nog van groep? Ja, in het examenjaar hebben ze alles omgevoerd. Vindt vind stom. Nu moet je naast je werk ook nog een boel energie stoppen... ...in allerlei nieuwe mensen. Waar ik echt niet op zit te wachten. Nou zeg, dank je. Ik heet trouwens Dia. Ken jij Joris niet? Die wil van dromen zijn beroep maken. Ik hou nog snel even een bak koffie, hoor. Voor jou ook, Joris? Nee. Waar moet jij nu heen? Naar haar. De Haring. Zeg dat maar niet tegen haar. Ik vind ze niet echt leuk. Je zegt het alsof je haar niet echt ziet zitten. Nee, niet echt, nee. Maar goed, ik ben er al een tijdje aan gewend. Maar als je van boeken houdt en lezen en zo, dan zit je bij haar wel goed. Ach, ze is gewoon goed. Alleen, ik weet niet. Nou ja, ik zie wel. Jij woont toch ook in Hogerhout? Ja, ik zie jou wel eens in Mikkies. Hoe heet jij van je achternaam? Van der Hoek. En jij? Houtman. Yvonne, wacht even op me! Ik ken alleen groene Katie Houtman. Dat is mijn moeder. Katie Houtman, jouw moeder? Nee, dat moet ik mijn moeder vertellen. Katie Houtman! Ja, hoezo Katie Houtman? Zijn collega's? Nou ja, collega's. Jouw moeder zit voor het Linksforum in de gemeenteraad. Mijn moeder die zit van de al... hoek. Ja, zit ervoor. Hoekveevoeders. De laatste is gelul. Kom, ze zit daar alleen maar uit eigen belang om die smerige industrie te verdedigen. Maar zij niet dagelijks last van heeft. Mijn moeder wel. Wij kunnen niet op die goudkust wonen. Dus die zit er ook hoek. alleen maar uit eigen belang. En ik woon hier op een goudkust. Moet je luisteren. Ik ben het ook lang niet altijd met haar eens. Maar wat ze daar op dat industriegebied uitvreten, kan dus helemaal niet. Ja, ik kom. Ik uh, begon je net een beetje aardig te vinden. Valt dat even tegen, meneer Bix? Meneer Bix? Hé. Hey. Zeg niet dat je het niet had verwacht. Nee, maar een daling van acht ton... Wat? Ja, en dat kan dus niet. Laat me die uitdraaien nog eens zien. Ik ga dit helemaal doorrekenen. Anneke, dat is al gedaan en nog eens en nog eens. En toch reken ik het helemaal weer na. En dan? Dat levert heus geen nieuwe feiten op. Nee, dat geloof jij niet. Jij zit liever uit het raam te staren en je stilzwijgen te hullen. Hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch? Nou, geef hier dat spul. Ik neem de hele reut mee naar huis en spit het vanavond nog door. Anneke, dat kan ik toch niet maken voor de boekhouder? Oh, dat vluggedrag van je, wat haat ik dat. Dan kun je soms zo'n doetje zijn. Toe. Je hebt voor hetere vuren gestaan. Ik weet dat je het kunt. Ik ben soms alleen zo bang dat je wekenlang... Dat ik je niet kan bereiken als je zorgen hebt. En dat wil ik niet. Ik wil je helpen. Oké? Okay? En geef die spullen nou maar. We moeten toch ergens beginnen. Johan, van de hoek hier. Wil je het totale halfjaarrapport even brengen? Je zit aan de telefoon. Schreeuw alsjeblieft niet zo, Dia. Hoi, broertje. Ben je nou alweer terug? Ach ja, het was alleen boeken halen en een achterlijke preek van de directie aanhoren. Jullie zijn nu in het eindexamenjaar beland met de volwassenheid in zich. Bla, bla, bla, bla, bla. Ja, ja. En wil jij, meisje Houtman, in dit laatste jaar niet in het zicht van de haven zinken... dan zullen jullie met alle mogelijke riemen die je ter beschikking staan moeten roeien, hoor. En de leerboeken overboord gooien als overtollige ballast. Ben je nou al terug? En met zo'n opgewekt gezicht ook. Hmm, opgewekt, ja. Heb je thee? Nee, wel een sherry en twee oren. Vertel, hoe was het? Of zal ik eerst een pak thee? Nee, ik weet het beter. Verdi maakte thee, terwijl jij mij je spannende schoolbelevenissen vertelt. Hoe was het? Ach, boeken halen en een preek aanhoren waarom het nodig is. Dit jaar nou echt alles op alles te zetten. En dan gaan ze in die oudbollige, ouwe lullentaal. Ja, dat soort taal ken ik absoluut niet van je. Je wordt volwassen. Wil je kersen of uh, mint? Mint, weet je trouwens dat ik dit jaar een zoon van Van der Hoek in mijn groep heb? Welke Van der Hoek? Je vriendin uit de gemeenteraad. Anneke? Permanente Anneke? Oh ja? Ja, die heeft een zoon, ja. Loopt dat ook in ruikmotief rond? Nee, gewoon een oude spijkerbroek. Vind hem wel aardig. Hé, hey, madame, niet heulen hu met de vijand, hè? Aan die familie zit een heel smerig luchtje. Loop maar eens even mee naar buiten. Echt die? Het was vandaag weer niet om te harden. Nou, misschien ga ik wel met hem golven. Nee! Of hakken ja! Nee! Of naar de paardenkoersen. Nee, ik ga niet een drink. Dat maar niet dus. Ah, het is pas mijn tweede share. Ja, en pas drie uur. Waar is pa? Op nou, dat zijn al aardige wat dagjes overwerk. Daar is ook alle reden voor. Hij maakt zich nogal zorgen. Mattie, kom nou aan tafel. Maar, maar waar ligt het dan aan? Ik weet het niet, joh. Ik heb de cijfers mee naar huis genomen. Dus direct na het eten wil ik eens kijken. Mattie, kom nou. Ik heb geen honger. Eet jullie maar. Oh nee. Je eet me veel te slecht de laatste tijd. Gewoon aan tafel dus. Maar ik heb geen honger, dat zeg ik toch. <laughs> je bent ook zo dik. Hou je bek, Joris van de roep. Hé, Mattie. De taal van de straat hoef ik niet in mijn huis. Duidelijk? Ik vraag je of dit duidelijk is. Mag ik een ja op mijn vraag? Nou ja. Dan kom je er nu bij zitten. Je had het over cijfers. Welke cijfers? De resultaten van het eerste half jaar. Volgens je vader. Dat is allemaal hartstikke vet. Wat? Nou, dat spul, dat deed ik niet. Spul. We hebben het over eten hoor. Ja, het is moddervet. Bootwerkersvoer. Kijk, als jij nou nog één keer dit eten spul of voer noemt, dan kun je dus nu eigenlijk wel... ...afferen. En niet de deur uit. Joris. Joris, ik weet niet wat er met haar aan de hand is. Een half jaar geleden was ze altijd lief en aardig en attent. Misschien had je toen ook wat meer tijd voor haar. Wat bedoel je daarmee? Ah, het lijkt wel of jij de directeur bent van Hoek hoekveevoerders in plaats van pa. Och, hebben de kinderen van de hoek te klagen over aandacht? Ik klaag er ook niet over. Nee, dus jij bedoelt... Ach, te laat het maar zitten. Nee, Joris. Ik wil weten wat jij bedoelt. Ik heb er al geen zin meer in. Verdomme. En besteed jij dan zoveel aandacht aan, Mattie? Nee, en dat is mijn taak of niet? En het is jouw taak niet om de zaak te runnen. Ja, nou, luister goed, Joris. Als ik er niet zou zijn op de zaak met joris van der hoek ja moment voor jou pa ja joh waar huh? gestolen <treeks> Het is voor mij, voorgoed voorbij, ik ben niet meer het kind. Dat maar zoekt, de dingen doet, die een ander mens verzeeft. Ik wil mijn eigen leven leiden, al ga ik onderuit. Ik zoek lang, zolang ik kan. Dit is de tweede aflevering van de 36-delige radio Bestemming Onbekend. Geschreven door Dick Ridder. Wat gebeurde er de vorige week in Bestemming Onbekend? Joris van der Hoek, de in zichzelf gekeerde eindexamenleerling uit Hogerhout... ontmoet op de eerste schooldag Dia Houtman. Zij vindt Joris wel leuk, maar is dat ook omgekeerd? De progressieve moeder van Dia heeft haar twijfels. De ouders van Joris hebben problemen op het werk... Gaat het wel goed met hun eigen bedrijf, Hoek Veevoeders? Waarom zijn de halfjaarcijfers zo slecht? En waar is die zoekgeraakte documentatie? En wat is er eigenlijk aan de hand met Matti, het jongere zusje van Joris? Tijd voor aflevering 2 van Bestemming Onbekend. Hé, hey, kan ik je lift geven? Nee, dank je. Oké, okay, dan word je maar nat. Hé, hey, wacht eens. Krijgen we spijt? Ga je richting station? Ja, voor jou altijd. Hallo, ik heet Johan, en jij? Nou? Ja... No. Oké, okay, hoe heet je nou? Duimenaar station. Zoals je wilt. Gewoon of turbo? Nou, bijna niet uit. Zie je eruit zeg? Ruzie gehad met je vriendje? Nee, thuis. En nu verlaat je voor altijd het ouderlijk huis. Wil je eigenlijk naartoe? Nee. Okay. Je, je bent zeker niet. Ik ga dan eerst maar met mij mee. Kun je dan even nadenken over je zonde? Het was mijn schuld niet. Dat zeg ik toch ook niet. Nou, hier liggen tissues. Wil je met mij mee? Ik raak je met geen vinger aan hoor, Waar Waarom niet? In een zeer comfortabel appartement, vlakbij bij station. Als je met je handen van me afblijft, oké? Okay? Zeg ik toch. Turbo. Ik snap het niet. Is het hele contractendossier al doorgewerkt? Ja. ja. En heeft iemand kort geleden nog iets gedaan met die contracten? Dan? Ja, niet dat ik weet. Het is vier maanden geleden dat Fauna Farmer voor het laatste contact met ons heeft gehad over een levering... Ik zocht er nu naar omdat Vermande morgen komt. Van Fauna Pharma. Ja. Ze hoeven toch niet gestolen te zijn? Maar ze liggen hier niet. Luister nou eens goed, Joop. Wie heeft er nou zoveel belang bij de contracten met Fauna Pharma dat hij ze steelt? Je ziet schimmen, joh. Kan ik er nu net niet bij hebben. Morgen eerst overleg met Dijkman over de cijfers... omdat de Raad van Commissarissen opheldering wil en dan ook nog Vermande... Heb je Pieter al gebeld? Of, of Johan? Weet je, dan laat ik die onmiddellijk komen en dan gaan we met elkaar nog eens even alles langs. Dat spul is niet gestolen, punt, uit. Wacht nou, eerst even met bellen. Joop, klopt er dan iets niet met die contracten? Joop, ik vraag je wat. Tuurlijk kloppen die contracten. Nou, dan bel ik toch. Sorry. Vind je mooi? Ja. Wat wil je drinken? Spa. Volgens mij heb jij wat sterkers nodig. Cola tik? Nee, of heb je cola light? Nee, helaas. Nou, spa is wel goed. Zieke boel hier. Ja. Wat doe je voor werk? Ik ben salesmanager. Wat is nou toch een salesmanager? Hoofd Auto van de zaak. Ruime onkostenvergoeding, zakenreizen en een stevige provisie natuurlijk. Hmm, interessant. Kom zitten, gezellig met z'n tweetjes op de bank. <laughs> ja, ik ken dat soort gezelligheid. Jij bent ook niet op je bekje gevallen. Zo, waar woon je eigenlijk? Ergens. In Hoog Rout? Ergens zeg ik toch? Waarom doe je zo geheimzinnig? Ik vraag toch alleen maar of je. Ben je de... van plan maar je een plan om uit te horen ofzo? Nou, niet zo gelijk. Aangebrand, dametje. Dametje? Bekkie? Ik ben geen kip meer. Nee, dat had ik al gezien. Ik heb mijn ogen niet in mijn zak. Waar kijk jij eigenlijk naar? Maar alles wat mooi is. En jou met alles erop en eran. Ik hou van eerlijkheid. Ik ook. Dus ik vind je een grote lul. Bel dan. Van Fauna Farma. Zou ik niet weten. Moet dat nu? Ja, maar even schieten. Uh, wacht even. Hé, hey, waar ga je naartoe? Shit. Nou, uh, ja, kan het morgen niet. Nou goed, dan kom ik wel. Ja, direct. Ja, John hier. Problemen. We moeten even wat regelen. Ja, nu. Soms verlang ik terug naar het leven hier. Wil je dat wel geloven? Je eigen baas zijn echt je eigen baas. Vroeg op. Over je eigen land. Geen klok, geen overvolle agenda, geen commissarissen. Denk je, denk je nou echt dat het hier zoveel beter is? Met al onze milieuwetten, melkquota, EG-bepalingen. Tuurlijk. Ik romantiseer het allemaal te veel. Maar de laatste weken moet ik daar vaak aan denken. Mijn jeugd met Pa en Ma en Frans. Altijd helpen, nooit vakantie en toch. Nee, nee nooit vakantie. Nog steeds niet. En jij? Vier weken naar, uh, wat was het ook alweer? Noorwegen. Ja, nou kijk aan. En dan nog met wintersport. Zullen we ruilen? Och, ik zou soms zo graag uit dit gat weg willen. Weg van de boerderij. Weg van al die dagelijkse verplichtingen. dicht bij Frans. Tja. Is dat het enige? Tja. Wat wil je dan dat ik zeg? Kom maar mee. Dan gaan we er samen van door. We laten al onze verplichtingen achter ons en trekken er stiekem op uit. Het is ons ooit eens gelukt. Een pensionnetje in de Ardennen. Binnen twee dagen waren we weer eerzame echte lieden. Nee, vietje. Nee. Ik kwam je zomaar even langs. Nee, ik wil Frans wat vragen. Is die achter? Ja, ik geloof het wel. Het spijt me, maar ik moet nu weg. Ik kom nog een keertje langs. En dan niet alleen voor Frans. Maar ik... Psst. Het is wel goed, het is goed. Ik verwijt je ook niks. Als ik maar weet dat je, dat je nog een beetje van me houdt, dat houdt me op de been hier. Meer dan een beetje, dat weet je. Nou klink je dit als Joris. Joris? Ja, een beetje, dat weet je. Het rijdt. Oh, daar is hij al. Ik wou net naar je toe. Ik zag die, uh, die oeps, die dikke wagen al van je slaan. Meneer de directeur is hier in het land, dacht ik nog. Het gaat dus nog steeds goed met de zaken, zo te zien. Ja, het gaat... Ik, uh, ik uh, ga. Oh, Moet je naartoe? Nou, af het school begint weer, dat heb ik je vanmiddag nog gezegd. Nou, dag. Dag. Was je hier uh, zomaar even? Nee, uh, nee Frans. Ik wil het even met je hebben over die boer uit België waar jij het laatst over had. Pro? Ja, Pro. Doe jij daar zaken mee? Hoezo? Wat weet jij van die vent? Oh, niet veel. Hij is een goede boer en een handige zakenjongen. En jij doet zaken met die handige zakenjongen? Wat heb jij ermee te schaffen? Ik ken die vent nauwelijks. Je weet niet dat hij waarschijnlijk betrokken is bij een hormoonschandaal? Nee, hoe weet jij dat? En ook niet dat er vreemd genoeg dertig koeien op zijn bedrijf zijn gestolen? Verdwenen in het luchtledige. Nee. Wat bespreek jij met die broer? Dat gaat jou geen moer aan. Ik heb mijn bedrijf met mijn eigen verantwoordelijkheid en ik ben niemand verantwoordingsschuldig. En zeker jou niet, meneer de fabrieksdirecteur. En als blijkt dat die meneer Bral niet helemaal fris is? Je bedoelt dat ik niet helemaal fris ben? Je kunt me toch vertellen wat voor relatie je hebt met die vent? Als jij me niet vertrouwt, dan donder je maar op. Frans, het gaat om jouw bedrijf en om het mijne. Je begrijpt toch wel dat galazen met veevoer het einde is van beiden? Jij wilt toch niet zeggen... Dat ik rotzooi met mijn vee? Ik wil zekerheid. Dus mijn eigen broer vertrouwt mij niet? Het is een waarschuwing voor Loesje-types. Ik voel het als een trap in mijn kruis. Wanneer ja, is die expositie. Eind volgende maand in de balein. En dan het hele werk. Dus de beelden, de doeken, de Alles. Foto's. Heb je dat dan allemaal al klaar? Nee, nee, nee. Ik moet als een waanzinnige aan het werk... Dus, vanaf morgen worden alle geneugden opgeborgen en het bed blijft leeg. Amor droogt uit. Ja, wij zeker ook weer. We moeten alleen de taken in huis goed verdelen. Dus ik maak vuil en jullie maken het schoon. Ja, ja, ja. Wat, wat wil je nou dat ik doe op die expositie? Dat zeg ik net. Jij zorgt voor de passende muziek. De ongecompliceerdheid van Katie Houtman werd treffend tot uitdrukking gebracht in de muziek van haar zoon. De talentvolle Verdi Houtman. En de hapjes werden verrassend knullig geserveerd... door de ongecompliceerde dochter, Dia Houtman. Ach, knuffeltje. Maar je bent dus echt serieus over die muziek. Ja, nee, nee, echt. Kijk, de sfeer van de expositie. Dan ga ik pitten. Morgen moet ik weer gewoon... Eens... Oké, okay, knuffeltje Kis. Kis? Matty al thuis? Hmm. Joris, is Mattie al thuis? Uh, sorry, ja, een uurtje nadat jij weg was. Hé, hey, zei ze nog wat? Nee. Oh? En heeft ze nog wat gegeten toen ze thuis kwam? Volgens mij niet. Waar is ze nou op de kamer? Ja, ik denk het wel. Is Pa er niet? Nee, die is even naar de boerderij. Hé, hey, wil jij nog wat hebben? Nee, ik ga zo naar bed. Hij kan dan gewoon in paniek raken, weet je? Wie? Pa? Ja. Is het gevonden, dat uh, van die cijfers? Nou, weet, het ging niet om cijfers, maar om contracten. Dus stel je voor, wij overal zoeken, Johan en Pieter laten komen. lijken ze er dus wel te liggen. Hm. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Lezen. En wat lees je? Eh, uh, dringen bij de dageraad. Oh, waar heb je dat vandaan? Jouw werkkamer. Waarom boeken van mijn werkkamer? Er staan hier toch genoeg boeken? Nou... Gewoon, kijken of het wat is voor mijn lijst. Joris, ik vind het niet zo prettig als je in mijn spullen zitten neuzen. Maar ze staan gewoon op je plank. Dat is toch niet in je spullen graaien? Ik heb het ook niet over graaien. Nou, laat maar. Ik heb gewoon een rotdag. Het spijt me. Heb je wel eens iets van bronnen gelezen? Heb je er nog meer? Nou ja, dit, een supplement en nog één geloof ik. Dag, uh, Joris. Hoi, pa. Wil jij voor mij een flesje wijn uit de kelder halen? <laughs> Dat heb je, geloof ik, wel nodig. Ja... Harry Moelisch, C.S. Notenboom, de Renatus, Rubenstein en Dorstijn en al die anderen die je op je lijst vindt. Duidelijk voor iedereen? Ja. Uh, ik heb er wat gelezen van waar mijn Buur, mag dat al? Ja, yes, prima. Welk boek? De kleine blonde dood. Ja, waarom niet? Het is een goed boek. Het is wat triest, maar uh, oké. Okay. Uh, stopt u maar! Even stilte te graag. Jullie ook daar. Volgende week wil ik alle boekenlijsten ingeleverd zien. Dat is je huiswerk. Nu kunnen jullie gaan. Mevrouw, Peter Bronner. Mag die ook? Oh, kom. Ze kom, hoe kom je bij Peter Bronner? Ik vond gister thuis een boek van hem. Welk? Dringen bij de dageraad. Ja, Bronner is prima, maar nogal onbekend. Maar doe maar. Sorry, ik moet naar een ander lokaal, dus... Hé, uh... hey, moet ik even helpen? Nee, nee, nee, dank je. Het gebeurt me de laatste tijd vaker laat ik zomaar dingen uit mijn handen vallen. Stom hè? Dag. Hoe heet je ook alweer? Nee, ja. Joris. Oh? Ben jij Joris? Je schijnt zelf ook aardig te kunnen schrijven. Wie zegt dat? Ik heb zo mijn informatie. Dag. Raar mens. Van der Hoek. Waar is van. Oh, Van der Hoek. Wil je onmiddellijk meekomen? Wat? Wat is. Ja, er is iets uitermate vervelends gebeurd in lokaal. Voor mij voor goed voorbij ik ben niet meer het kind dat maar zoet de dingen doet die een ander mens verzeer ik wil mijn eigen leven leiden. Al ga ik onderuit. Ik zoek zo lang zolang ik kan het zelf. Dit is de derde aflevering van de 36-delige radio -soap -serie. Bestemming onbekend, geschreven door Dick Ridder. Wat gebeurde er in de vorige aflevering? Mattie, de zus van Joris van der Hoek, is kwaad het huis uitgelopen en wordt opgepikt door Johan Beltman, die wel erg chic woont voor een verkoper. Op de zaak van de ouders van Joris, Hoek Veevoeders, zijn belangrijke contracten zoek geraakt. Volgens vader Joop zijn ze gestolen. De hulp van verkoper Johan wordt ingeroepen. Op de boerderij van Frans, de oom van Joris, halen vader Joop en tante Vie herinneringen op aan hun korte romance. En vraagt vader zijn broer naar de geheimzinnige contacten met een zekere bral. Dia, de klasgenote van Joris, hoort dat haar moeder een expositie heeft en dat haar broer Verdi daarin een rol krijgt. Dia voelt zich buitengesloten. En op school maakt Joris kennis met de Haring, oftewel juffrouw Haringga, En wordt hij door directeur Dankers plotseling uit de klas gehaald. Er is iets gebeurd in een ander lokaal. Jeetje, Mattie, wat is er gebeurd? Ja, ze zat in de klas, stak de vinger op en zei tegen de heer van Dam dat ze zich niet goed voelde. Ze gaf haar toestemming om te vertrekken. Ze stond op en viel flauw. Hé, hey, matti, gaat het weer een beetje? Mattie, zeg eens iets. Maar ze is wel weer bij. Laat hem nog maar even liggen. Bel maar even naar huis dat ze haar op komen halen. Ja, ik ga even naar de administratie. Leerlingen hebben een muntjestelefoon, meneer Van der Hoek. Juffrouw Van der Hoek, hoort u mij? Ja. Hoe kwam dat nou toch? Wat zegt u? Nou, alles werd zwart en toen... Ik, ik weet niet. Moet ik nu een dokter laten komen? Nee, ik wil naar huis. Uw broer belt al. Blijft u nog maar even liggen. Dames en heren, u heeft les in het lokaal hiernaast. Wilt u even allemaal doorlopen en niet voor die ramen staan te gapen? Ga hiernaast, schiet op. Lokaal 21. En even doorlopen, alsjeblieft. Past u wel goed op uzelf? U ziet er slecht uit. U gebruikt toch geen drugs? Uh, nou, je weet hoe het gaat. Nou, huh? dus. <laughs> ja, tuurlijk. <laughs> oh, wacht even. Wat is er? Schieten ze op? Ik moet dringend bellen. Ja, dat moeten we allemaal. Maar ik moet naar huis bellen. Mijn ja, zus is uh, ziek. Zo uh, so wat? Zo so wat? Die ligt wel voor lijp in een klaslokaal. Uh, dus mag ik even? Ja, als ik klaar ben. Wacht even. Waar was ik ook alweer? Oh ja, Nou, toen zijn we dus met z'n allen naar Mickey's. Als je nou, nou verdomme niet oplaatst, dan, dan, dan, dan, dan, dan ga ik Dan wat? Dan... dan Thomas, wat dat is verdader. dat er? Joris, Hé, we wachten nog. Wat heb jij? Is, mijn zusje is flauw gevallen. Ik moet bellen naar huis. Maar, maar dat mag alleen via de leerlingentelefoon. En die trut wil niet stoppen. En dan bel je toch op de administratie? Dat mag dus niet van Dankers. Mag niet? Van Dankers niet? De idioot. Weg naar de administratie. Hé, hey, kom op nou. Durf je niet? Dan doe ik het hoor. Ja? Ja, hallo. En er is iemand gewond en ik mag van eens hier even bellen. Ja, Moet ik dit toestellen, uh, ja, nee? Lin? Ja, hallo. Uh, is de vader van Mattie daar? De Raad van Commissarissen heeft daar toestemming voor verleend. En dan snap ik die dijkman niet dat hij in zijn functie als president Commissaris daar nu op wil. Het... Van de hoek? Ja, verbind maar door. Met wie? Wanneer? Is ze weer bij? Ik geef je mevrouw even. Er is iets met Matty. Nee, toch. Ja, met mevrouw van der Hoek. Oh, nee. Nou, ik kom direct. Waar kan ik je vinden? Goed, ik kom eraan. Wanneer ben je terug? Want we moeten nog we wel... We moeten nog wat! Denk jij niet dat het verstandiger is dat we eerst eens kijken hoe het met Matty is? Ik geef jou hier alle steun... En mag als dank alle soorten thuis alleen opknappen. Dat bedoel ik niet zo. Nee, maar dat komt er wel op neer. Ik weet er toch ook geen raad mee. Zo. Zie je wel. Noodbreekt wetten. Bedankt, je hebt gelijk. Komen ze direct? Ja, je moeder komt eraan. Of ja, bij de uitgang op dat was. Wat deed u op de administratie? Ja. De telefoon in de halve was bezit, dus toen... Het... En wat deed u daar? Ik heb even voor hem gebeld. Hé, hey, Joris, je moet nu wel gaan. Je Goedemiddag... De zuster is wel... van meneer Van de Hoek is niet in levensgevaar en zeker niet gewond. Dus er is geen enkele aanleiding om op de administratie te bellen. U behoort trouwens in de les te zijn. Lachelijk. Die jongen was van een eindelijk bestuur. Ja. Einde discussie. Hoe durft u zo'n toon joris. tegen mij aan te slaan, jonge dame? Dat durf ik als iemand onredelijk is. En u bepaalt de regels? Als het moet wel, ja. Kom nou, Joris. Dan aanvaardt u ook de consequenties. U kunt vertrekken. Nee, meneer eens dat kunt u... En u doen. kunt zich na het laatste lesuur bij mij melden. Vanwege dat telefoontje? Vanwege dat telefoontje. En, jonge dame, uw ouders krijgen van mij een stevige brief over uw ongeremde brutaliteit. En uw ouders krijgen van mij een briefje, omdat u ja. leerlingen zo... Zoon... Jonge dame, u komt drie dagen de school niet in. Ik was toch alweer aan vakantie toen. Frans. Frans. Dat is niet verstandig, Johan, om hier te komen! Als iemand die het ziet. Nou, wat is dit? Ik kom hier waarschuwen jongen. Wij moeten wat voorzichtiger te werk gaan. Omdat. Omdat. Omdat ze in één dag en het fauna dossier kwijt waren en de halfjaarscijfers kregen, ze letten nu dus op alles. Heb jij nog contact gehad? Met Fauna Farma? Met Bral? Ja, ja ik ontmoet hem uh, morgen in Weert. Waarom zo snel? Om hem te overtuigen dat we beter even kunnen wachten. Dat vind jij dus ook? Ja. Mijn broer die was, uh, die was gisteren nog hier. En die vroeg of ik nog contact had met Bral. En? Nou ja, in het vage gehouden. En gezegd dat hij zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. Heb weet niet dat welk kennis? kennen? Nee. En daarom is het ook hartstikke stom voor jou om hier te komen. Ik bel je nog wel. Ja, ho, wat, maar is het verstand dat ik er morgen ook bij ben? Je Weert? Ben jij gek geworden? Doe jij nou je Frans, werk gewoon maar in je kantoortje. Wegwezen. Frans. Frans? Frans, ik moet even naar Hoog... Oh, daar ben ik. Ik moet even naar hoger Hooghout. Moet ik die poesies nog halen? Hey, wie is dat? Oh, uh, uh, een of andere uh, milieuknaap. Wat hier nou? Ah, niks. Allemaal gezeur. Oh, milieu is dus gezeur. Ja, uh, nee. Uh, nou, goed. Die bougies. Uh, je neemt er maar vier mee. Je weet wel welke. De stoel van de directeur in. Ja, en die zei dat zijn zus niet een levensgevaar was en dat Joris had moeten bellen in de hal. En toen zei hij dat het belachelijk was, een idioot. Toen kon ik gaan. En daar krijg je drie dagen huisarrest, Ja. Hoor. Ah, is die vent nou helemaal gek geworden? Ja, en mijn ouders krijgen een brief over mijn gedrag. Want toen zei ik dat zijn ouders van mij een brief kunnen krijgen. Heb je dat echt gezegd? Ja. <laughs> je moet natuurlijk wel oppassen met wat je zegt. Die mensen zijn nou eenmaal de baas. Moet jij zeggen, wie heeft ooit de burgemeester het toppunt van onbenulligheid genoemd? Dat hoort bij het democratisch proces. Nou, dit ook. Ik ben geen onmondig kind, hoor. Dat is waar. Ik bel hem zo wel op. Trouwens, Freddy is vandaag met een bandje naar Imalda. Imalda? Wie is dat? Geen wie, de platenmaatschappij. Kan zijn dat het wat wordt. En dan? Zijn wij familie van een wereldberoemde zanger. Maar hij heeft alleen nog maar melodietjes, geen tekst. Ach, die kunnen zij toch leveren? Oh ja? Goh, we het toch van die dankers. En Joris? Was die niet solidair met je? Ach, ik weet niet. Daar is hij te aardig voor, denk ik. Dat is niet aardig voor jou... En Van de Hoek is bij jou bijvoorbeeld al verdacht. Je verdedigt hem. Kati, hou alsjeblieft op. Dan denk ik niet voor in de stemming. Ik eigenlijk ook niet. Ja, wat kijk je nou ineens? Hé, hey, moedertje. Wat is er? Ik kreeg een brief van Brenda. En? Hé, hey, Kom eens hier. Blijf maar lekker liggen op de bank. Hier, wat kussen onder je hoofd. Zo, gaat het een beetje? Ja. Wil je me vertellen wat er aan de hand is, Mattie? Nou, ja, ik werd duizelig. En toen viel ik en ver, verder weet ik het niet. Ja, dat begrijp ik. Maar er moet toch een reden zijn dat je flauw valt? Heb jij genoeg weerstand? Wat bedoel je? Ik bedoel, zorg je wel dat je lichamelijk sterk genoeg bent... Je had nou je schouders op, maar zo net in de gang. Toen zei de dokter iets, waar ik nogal van schrok. Hoezo? Nou, hij zei dat ik je erg vond afgevallen. En, en waarom zegt hij dat niet tegen mij in mijn gezicht? Iedereen praat maar over me. Ik praat nu niet over je. Ik praat met je. Dat doen we veel te weinig. We moeten geen vreemden voor elkaar worden, Mattie. Toch? Nee. Ik hou zielsveel van je. Maar moet daarom ook soms streng zijn, duidelijk zijn. En ik ben bang dat je, dat je je iets in je hoofd haalt wat niet zo is. Wat dan? Denk je dat je te dik bent? Nee, helemaal niet. Maar je eet bijna niet. Dat is niet waar. Laat me nou maar alleen. Ik wil slapen. Goed, maar we komen hierop terug. Geef me een kus. Ik heb een afspraak voor je gemaakt bij de dokter. En of je het nou fijn vindt of niet, ik ga mee. Nee, dat ga je niet. Is de heer van de Hoek aanwezig? Ik zal even voor u kijken, hoe was uw naam? Mevrouw van de Hoek, ik ben zijn schoonzuster. Moment. Aan de baan staat uw schoonzuster. Ja? Oké. Okay. U mag verder lopen, weet u de weg? Ja hoor, dank je. Iedereen die ik verwacht had. Maar niet jou. Doe de deur even dicht. Wat brengt jou hier? Anneke is er niet, hè? Nee, hoe weet je dat? Oh, de auto stond er niet. Ze is even thuis. Maar goed, wat brengt jou hier? Heb jij gisteren ruzie gehad met Frans? Ja, nogal. Over? Ach, ik weet het niet. Hij, uh, hey, uh, er zijn... Ik was... Ach, toen nou, Joop. Wat is er aan de hand? Nou, uh, Frans heeft contacten met een Belgische boer die in een hormoonschandaal verwikkeld is. Dat zint me niet klaar. Hormoonschandaal? Een Belgische boer? Een zekere bral. Heb jij daar wel eens iets van gehoord? Of die man gezien? Nee, maar je verdenkt Frans toch niet van hormoonpraktijken? Zijn eigen hormonen zijn al zo dood als een pier. Hé, wie? Maar hoe weet je dat dan? Wat? Dat Frans die contacten heeft. Heeft hij zelf verteld? Eh... Uh, wil jij wat voor me doen? Frans in de gaten houden zeker. Ja, het is te dol voor woorden, maar toch. En ge... wat staat daar tegenover, lieve Jo? Doe nou fietje. Klaar. Meneer van der Hoek. Oh, sorry, u heeft bezoek. Hé, hey. krijg jij ook al bezoek van die uh, milieuinspecteur? Hé? Die man was net op de boerderij. Johan. Wat moest die daar? Dit was de derde aflevering van de 36-delige radioshoopserie Bestemming Onbekend. De rolverdeling was als volgt. Dankers. Stefan Kraan, Mattie, Regina Echink, Bert Handrikman in de rol van Joris, vader Joop gespeeld door John van den Broek, Annette Faber, Vie, moeder Anneke, Martie Smit, Katie, Els Pfeiffer, Sissy van Zwieten speelde Dia, Jan Dekker, Johan, Frans was de rol van Peter Oosterwijk en de leerling en de receptioniste, de stem van anne Wieringa. Techniek, Rob Schreuder, ruggie uit oude hand.